Met het President Trump is niet van plan te stoppen met importheffingen. Hij heeft vannacht zelfs een wereldwijde importheffing van 10% ingevoerd. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof besloot om eerdere heffingen van tafel te vegen... omdat Trump die ten onrechte invoerde op basis van een speciale noodwet. Hij baseert zich bij die nieuwe importheffingen op een andere wet... In Apeldoorn is vannacht een doden gevallen bij een verkeersongeluk. Volgens de politie waren er twee auto's bij betrokken en vloog de wagen van het slachtoffer na de klap in brand. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Lawines hebben in Oostenrijk aan vijf wintersporters het leven gekost. In Tirol kwamen gisteren vier skiers om het leven door lawines die ze zelf buiten de piste veroorzaakten. En in een andere deelstaat overleed een snowboarder door een lawine. Na het stoppen van Caroline van der Plas als partijleider van BBB... is er een richtingenstrijd ontstaan binnen de partij. Henk Vermeer is door het bestuur gekozen als de nieuwe partijleider... maar passeert daarmee de populaire Mona Keizer. Dinsdag vergadert de BBB over de nieuwe leider. De Nederlandse shorttrackers zien het winnen van goud op de aflossing gisteren... als het doorbreken van een vloek en een sprookje dat uitkomt. Op vorige winterspelen waren er valpartijen op de aflossing... Of haalden de mannen de finale niet? Gisteravond namen ze revanche. Bondscoach Niels Kerstholt zegt dat de cirkel nu rond is. En op een van de Galapagos-eilanden is een reuzenschildpad geherintroduceerd. Twee eeuwen geleden leefden er naar schatting 20.000 reuzenschildpadden schildpadden op het eiland Floriana. Maar ze stierven uit vanwege de jacht en een enorme brand... Afgelopen jaren zijn er schildpadden gefokt. die genetisch erg lijken op de uitgestorven soort. Er zijn er nu 158 van uitgezet. Het weer. In het noorden vandaag wat zon. Verder naar het zuiden toe af en toe regen. Het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland is een ongeluk gebeurd op de A2 Utrecht richting Amsterdam. bij knooppunt Holendrecht. Daardoor is de verbindingsweg naar de A9 richting Haarden dicht.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 Paris London LA Chicago Tokyo Baghdad New York here the global teachings <clears throat> Moscow Memphis Cape Town Dallas Amsterdam Boston Berlin San Francisco If you're going 16 Oh, I do you go. Take me.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 on yes ZFM app en blijf de hoogte van het laatste nieuws uit Zandvoort.